Goedemorgen, beste luisteraars bij deze 466 e aflevering van Die op Ustek Radio uh, Viva. En welkom nog een keer weer op een paar woorden dat Fredrik hier aangebrocht zijn of toch niet behandeld. En het ging daarover een kuilkapper. Wat is een kuilkapper? Kapper. En we gaan het ook over het werkwoord trammen en de trammen, een variant, een afleiding daarvan. En de vraag was in welke bediekenis er dat, dat werkwoord liever al goed. En we gaan het ook over gemak en daar zijn toch nog niet zoveel uitingen op uh, gekomen. Wat zeggen we allemaal van gemak en gemak dat en dan zeggen we dat werkwoord achter gemak dat puntje puntje puntje een groot gemak zeggen we ook dik is en, uh, wat kan groot gemak zijn? En vooral op zijn gemak. Wat kan de Brabander zoal op zijn gemak doen? Weet je wel wat dan een spijter is? Een spijter. Hoe zeggen wij dat vloeistof water bijvoorbeeld stroomt? De algemene taal bezigt stromen. En wat zij de Brabander dan wel voor dat stromen? Als I bij ons in Brabant gezegd werd dat een gesneen is. Wat is dan precies de betekenis van de vorm gesneen zijn? Ik ga even goed van pettispap. Nou, weet men dat pettispap kindertaal is voor Patat, patatjes, dat zou ook een variant totus-pap zijn. En wassa totus-pap kunnen zijn, het is een soort van pap vermoedelijk. En hoe drukken we uit dat een vloeistof, pas aan B bijvoorbeeld, dat dat uh, limerig is? Het limerig zijn van een bepaalde uh, vloeistof. Tien en tander of tien op tander? Wanneer zeggen we dat? Het tien op tander. We gaan onze voorbeeld geven van dat tien op tanderen waarna verwacht hadden. Wat we hebben het ook over Pinkster vandaag. Het is het Pinksterfeest en de vraag is of dat galen weet het van oudere volksgebruiken gebied. Dat is de Pinksterdagen en nog in verband met Pinkster. Hoe noemen we wel de avond vu Pinkster en hoe noemen we de tweede Pinksterdag? Dus Pinkster. Uh, maandag. in de de een bepaalde naam. Wat is dan niet horen over de taal van trapmakers. En de trapmakers, zoals de vele andere ambachtslieden, die hebben nogal wat Franse woorden of vreemde woorden in hun vakjargon. En De mannen spreken van een limon en van een limon trainant en we vragen ons af wat dat limo trainant ook kan betekenen. We, we vragen ook wat dan een slijper is. Een slijper, maar altijd in verband met een trapmaker. En een mars en een contormars en een pingelplank, dat moet een voorwerp zijn dat ergens toe diende, een pingelplank en een baluster. Dus al de termen in verband met de trapmaker, de limo, de limo trainant een baluster, een mars, een contormars en dan slijper is geen vreemd woord. Een slijper en een pingelplank is evenmin een uh, vreemd woord. Wat zou dat allemaal meugen betekenen? Allemaal in verband met de trapmakera. Alle dagen kermis, zeggen ze na. Nou. En dan voegen ze daar nog tien en de aan toe. Alle dagen kermis. Ja, tegenwoordig is het alle dagen kermis, zeggen de mensen. Vroeger was het kermis een paar uitzonderingen, twee keer misschien op een jaar. Hoe gaat het? Maar naast aan het alle dagen kermis zijn. Daar werd ons een woordgroep opgegeven in verband met een lemmen. En dat zou dan nog wel een bescheiden lemmen zijn. Dat is natuurlijk niet letterlijk op te vatten. Wat is een bescheten lemmen? Het schijnt dat dan nog dikwijls de oudere lagen van de bevolking gebruikt werden. En dat brengt ons natuurlijk in verband met de wending bescheten zijn. En wat is dan bescheten zijn? We kennen natuurlijk allemaal het grondwerk voor, maar het moet toch hier ergens wat anders betekenen. Het geweten. Dat is een, uh, werk, een woord, liever een substantief, een zelfstandig nawoord, dat uh, niet tot de praktische taal behoort. Het is um, een woord dat geleerd aandoet. En de vraag is, hoe noemt de Brabander het geweten? En was zij daar allemaal van? Welke wendingen, uitdrukkingen kennen wij in verband met het geweten? Wat stonden wij onder een pekel teef? Een pekel. Hoe ziet hij eruit? Wat doet hij welke zijn de karakteristieken eh, daarvan? En als iets zodanig smokt dat we er nog meer van willen eten, dan eet de Brabant de zeker een uitdrukking. Zo smaken dat men er meer van wenst. Wat is het Brabants we Een luidklinkende zoenen. Zoenen bijs, een luidklinkende hoe noemen we wel een SaaS of een spice dat uh, zacht en vattig aandoet? Uh, zacht en vattig, dat V we wel een begrip. Welk woord bezig of welke woorden bezig waren, we dat zacht en vattig tegelijk. Kinderen het werkwoord smikkelen. smikkelen. En in welke betekenis werd dat gebruikt? We hebben nog twee vragen in verband met bevallingen. Als de bevalling langer dan 40 weken uitblijft, hoe drukt de Brabander dat uit? En het op gang brengen van de bevalling, de geleerde doktoren noemen dat induceren, het op gang brengen van de bevalling, hoe gaat de Brabander dat voort? Muleren. Hallo. Ja, het is het wandelen. Ach mevrouw Jans. Ja. Oh, we hebben me van al die is een keer geklapt. Ah, het was ja. alle poos geleden nog een keer goed aan? Je maar niet eens boeien. Ondertussen komt er iemand in was er En ja, kunt je of het een en dan Ja, dat is juist. dat. Maar we zijn content ja, aan. We zijn content mijn horen. Ah, dat is goed. Is er ook Sunshine in Wambeek? Uh, ja, ja, ja, ja. Ah. prima. Dat is prima. Voilà. Zo moet dat zijn. Uh van dat groot gemak het ja. is wat de mama zei een vrouw dat daar een groot gemak is is dat een, ja is dat een vrouw gemak dat kan de van de last gedaan krijgen zeker, van een vrouw dat is een groot gemak hij ah, past ja. dat toch hij past dat, he? maar ik hoorde dat toch nog echt lachen zei. ja, ja, ja. ja uh, uh, uh. Mag mij stel het ogen in oog met zei ze ja. maar je hebt daar een keer kunnen boeren. Ja, ja, ja. Dat water dat stroomt, dat stroomt stroel. Ga zich Water dat stroelt je nogal. hè? Ja, strool. En is stroelen. dat een be be bepaalde vorm van stromen? Wat no. er katoen achter zit, zo. Een ja, ja. Goed katoen. Daar, daar, daar stromen naar toe. Doorstromen, ja. Dat ja. stroolen. Stroolen, zeg maar. ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. En in tien op tander. Dat stoot toch niet stil hè? Ze in nog maar tien tegenslag achter de rug of dat stoot al iets anders. In de dag. Just, ja. Of ze men alleen iets anders hè. Het is toch tien en tander. Het is dat tien, tien op tander. Op, ja, ja, ja, ja, ja, het is dat tien op tander. Tien op tander, ja. Het stoot niet stil hè. De ene klap op de andere. Ja, ja, ja. ja, ja meestal ik tien nog niet bekomen Just. meestal toch tegenslag hè? Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. Maar niet plezant zeg je dat niet, het is iets één nee, op tanner. Nee, nee, nee, nee, nee. Maar nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, dat er meer andere dingen zijn. Vermoedelijk. Ja, ja. Het ja. leven hè. Ja, inderdaad. Ja. Op Zinsen ging ik wel bijweg naar Ninov. Ninov? Ninov voor de eh, Kijkust, ja. Ah ja? Ja, bijweg. Uh, voor de Kijkust, voor de Govel, Cornelius. Voor de Gaven? Ja, maar het was de kermen zoeken. Dat, ah, ah, ja, ah. Dat weer de noogavond. Ja, en, waarschijnlijk. En Cornelius, wat ben je dan aan beiden, Cornelius? Uh, ja, bij Stoepen, ja. Goveld, ah, ja. de kindjes nee, ja, in ja. de goveld vallen. Te nee, graven, ja. Ja, ja, de zeske zeggen we. Ah, ja, ja, ja, nee, dat zeggen we. Zeg niet van actie en uh, aanval? Ik weet. Het Franse woord, we hebben man de seskes verhoudt. Ja, ja, ja. ja maar de gaven ja. kunnen wel noemen. Ja, de gaven. In wel. Ja, ja, ja ah, die ging het ja. naar Ninof. Ja, ja, we tram stoppen op de duij en voor je direct in de kermis en stappen. Ja? Ja, ja Ninof. Ninov. Dat kutte op de duij is. Het ja, ging niet naar alle. Nee, dat was op die, keer op die, of twee keer naar de voet dat men daar naartoe ging. Ja, dat was. Dat hoek. was een bijweg te voet, ja. ja maar naar alle, dat ging hij ook te voet naartoe. Of ging ze dat niet meer? Naar alle? Ja, niet. Nee, ja, ja. Ja, dat was te voet. Ja, he? Dat was te voet. Maar nog niet of dat was met een tram. Ah, ja. Dat was te gemakkelijk, Juist. <laughs> en dan alle, dat was een bijweg. He. Ja. Dat was ja. ja, doen ze dan nog na in, in Zijn er nog Ja, hebben die van, van de dekenaam van Ternap een, een voettocht vandoor. Ah ja. Ja. ja. ja. Dat is dan vooral een uh, Maria-tocht. Ja. Dus je gaat naar een mm, Ja. ja. ja. bedevaart ja. ja. En dan de groeten weg doen, de klanen weggoem doen. En dan nog vrienden gaat de voettocht weer op. Ja, ja. Dus, ja. ja. Alle dogen kermis. En zonder een het klaar hè? Aha. Dat alle dagen kermis. En zonder ze klaar ja. Ah, oh, dat zeggen ze niet. En zonder klaar kramiekjes. Ja. Wat bedoelen ze ermee, Just, met, met alle dagen kermis en zonder kramieksen? Maar ja, nog een beetje meer he. Nog wat meer. Je nog. een beetje meer. Altijd, meer en meer, altijd uh, beter feest. Jawel, ja, ja, wanneer is de mens content, hè. Ja, ja, nooit doet niet meer. Ja. ja. Maar dan zeggen ze nou toch nog, het is alle dagen kermis. Ja. Nou is het alle dagen kermis, dat zeggen ze. Ja, alle dagen kermis, nou, tussen. Nee. Ja, alle dagen is nu een feestdag. Ja. Uh, ja, ja, ja. vroeger was dat wel niet het geval, hè. Nee, nee, nee, nee. En dan bescheiden zijn, mee opgezabeld zijn, mee opgesolferd zitten, heb je dan een, een opdracht gekregen, of... Uh? Nee, dat is, als je door mij bescheiden zit, met zo'n vraag, Ach, of met hun geburen... Met iets bescheiden Ja, ja. Uh, ja. Opgezet, ja, op zijn ja, dak ja, zitten? Ja, dat je niet, niet vanweer kunt, ja, zullen. Ah, oei, nee, dat zeg wel niet. Nee. Hè? Als je de mee op haar dak zit, hè, ja, ja, ja, Ja, als, ah, als ja, je ja, de ja. mee op dak zit, is ja. ge, uh, ja. Dan zeg je dat mee met iemand bescheiden zijn. Ja. ja oei, oei. Ja, ja. ja. Oei, oei. Ah, maar wat ik in uh, de wending bescheiden, zijn nog in andere betekenissen? Ah ja. ja, ja maar dat is niet met iemand. Er ja. zijn nog wel, wel de uitdrukkingen van zijn hè. Zal wel. Ja. En een van die bevallingen, als ik op de niet bevallen, zit jij in de nezelsdracht. Een ezelsdracht, ja, ja. En uh, als, ze moeten, als je moet helpen het begin, dan ga in gang zetten, zeg je. In gang zetten, in gang ja. Zetten, ja. ja. Een bevalling induceren. Ja. In gang zetten. In gang zitten, ja. Ze hebben het in gang gezet. Ja. ja. Ze moeten in gang zetten. Ze moeten in gewoon, zetten. Ja, moeten in gang zetten, ja. Ja, ja, het moet doen komen. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, En dan de de zachte en vakje gestaafd toe. Zo, ja. zo. de dan, dan de rubber op plekt. Plek de plekt aan de rubber, de gang aan de rubber, ja. ja. Maar we zoeken een uh, bijvoeglijk naamwoord, zo, als dat is het... Dat is zo, he. Ja... Maar dat zeggen we al niet, hè? Niet, hè? Wat nee. zou we de V zeggen, weer? dat smeuïg, het allermineelste smeu. Ja, ik bedoel, dat lijmig is het ook niet, hè, want nee, Dat he. is de bier die lijmig weet hè. De vloeistof, als je het onderste van bier, dat begint trubbel te werden, dat is lijmig. Zo. Dat is lijmig bij jou, Lijmig, ja. Lijmig? Lijmig, ja, lijmig. Lijmig, ja. ja. Aha. Ja, ja. Is dat een slecht teken? Ja, ja, ja, dan is het best af. Best af? Ja, ja, dan drink ik die niet. <laughs> weet je wat je bezig bent? een purge. Ah ja? Ja. Ah ja, als het lijmerig werd, als het best af was, dan was het goed voor een purse. Ja, dat goed voor een Pursch. Oh, oh. Het was toch nog veel goed. <laughs> Ach, je zegt lijmerig. Ja. Ja. Ja, ja, dan zijn je nog groot niet, als je begint het rood te trekken, dat niet goed in. Wat zou er, wat zou er nog uh, lijmerig bij jou kunnen zijn, behalve dat, dat bier, of dat bier, zeg je wel, hè? Ja, dat bier. Wel zeggen bier, Ja, uh, Wat zou er nog zo dus uh, lijmerig kunnen zijn? een uh, vloeistof bedoel je? Ja, ja, ja, ja. Uh, uh, nee. het valt dan niet direct het? te binnen. Nee, dat nou, valt maar nee. toch direct niet in. <laughs> Het ja, kan ook wel zo dat ze gestift is zo niemand dat is nu nog niet, hè. Niet, niet. We zoeken inderdaad naar wat dat het taal smeuig noemt. En dat die dan anders moeten wachten, want ik kan. Uh, nee, Maar ja, het is dus geen probleem, we hebben nog. Ja, we zien nog morgen. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, Beste nog, hè? Bedankt en ja, uh, een goedenochtend mevrouw Jans. Hallo. Ja, dag Lode. Dag Paula. Maar een kuulkapper, wat dan vroeger toen een kuulkapper, dat was zo een ak meer. Daar zijn ze ook de kuulkapper tegen, veel patat om mee aan te kolen. Zo. Ah, dat was een, een voorwerp. Ja, zo ah. met voren met de kappen. Ah ja. Maar ze zijn ook een kuulkapper tegen, een, een plezant. hè? God, als een kuulkapper, daar hebben altijd op alle vijf te zeggen zo. Ah, zo een, een plezant een iemand. Min, ja, tegen de minst hadden ze dat ook, Ja. Zo. Maar er was er meer een plezant. Een plezant, ja. Oh ah, ja? Ja, en dat is zo wanneer ik deed met mij altijd, van alles wat zijn botten kost slagen, hè, ja. Ah, een humorist. Een humorist, ja. ja. Dat is een keelkapper. Een keelkapper. Aha. En dan, de, ja, dat groot gemak natuurlijk, hè. Uh, op zijn gemak zo en kun je ook, hè. Ja, ja. Hij uh, en op haar gemak uh, alles doorbrengen, brengen. Ik kan maar niet schelen, ik ben op mijn gemak, kan maar, ik trek het maar ja. niet aan. Ja, ja, ja. Eh, want veel aantrekken mag je niet doen, dat ik als schoolzuster mag geleerd. Je mag juist dat broek en dat kaas aantrekken, zei ze. Ha? En de rest moet je hermen steken. Hoi, hoi, hoi. Zo, dus, <laughs> ah, veel aantrekken mag je niet doen. Nee, alleen dat broek en dat kaas. En de rest moet je hermen steken. <laughs> zo dus. Dat is toch goed, hè? He? <laughs> de rest moet hermen. De armen steken. Ah, ja. Nou ah, ja, de armen, je armen, de armen, de armen, hè. Ja, ja. Zie, dat ja. nog iets veranderen ja. ja. Alleen via boeken broek en jouw kaas met jouw... Dat moet aantrekken. En de rest eh? moet je niet aantrekken. Moet je dat niet aantrekken. Just. Ja. En dan uh, een sporter. Bij ons zeggen ze veel een gatsporter. En wat is een gatsporter? Plan? Hij wil ook een zo, dat, dat me allemaal zo, een beetje een zot kan houden. Ja. De plezantste tois. Ja. Wie zo en dan uit ja. ook zo, hè. Ja, ja. Dat is ja. een gatspoeter. Een gatspoeter. Mm -hmm. Ja, want spoiter alleen wordt zo nog niet. Nee, dat ze zo niet. Nee, nee, nee, nee. Het gaat zijn. En dan gesneden. Dat, dat is uh, beesten nee. Ah oh, ja, dus, ja, ja ja. Ja. Dus, uh, ja. ja. Een nos zijn coupons. Alleen is die zijn coupons afpakken. Als <laughs> is kastreerd, ja. Ja. En dan hebben we de os natuurlijk. Hè. Ja, ja. Dus, ja. Uh... Oh, dat zijn coupons afpakken. Ja. Zo dus heb ah, ja. ik dat toch altijd gehoord. Ja. Toen was als dat ze zo van niet bezig waren, dat moest gebeuren met de werken zoeken. je wilde gewoon een hele afpakken. Ah ja. Ja. ja la. En dan, dat is pap. Hij wil dat we haar patat in melkzaas gedachterd. Nee, werd. Je gaat dat verlijven eten, Paula. Ja, dat was goed ook. En hoe mochten ze dat dan? dan uh, er, ja. en dat en melk ingieten. Ja. En gewoon pijper en zout en dat was alles. En dan patatten gekocht. Maar wel, dat wil uh, veel mee. De eerste salo's, die platte salo ja. Als dat te dik zo was, weer die ooit gedund En ja. dan was dat zo'n platte saloon. En ja. die eerste pataloer doen. Daar nou wermen patatten op. En daar wermen saus op. En dat, de op. Ja. En dat wil je gegeten ge met ge ge ge ge ge gekookte Ja en dat was nog goed. Was dat in een soort van, van melkzaas? Melksaas, ja. Melksaas werd dat genoemd. Aha. En je kon dat gewoon eten ook. Uh, Juist met uh, een rietaljantje ingesneemd. Ja. En dat ook goed. Oh, ja. En dan noemde hij ook taterspap. tatespap uh, dat was alleen melk saus je met met patat. Dat was, geen, was niks baar. Dat was geen toeristplaats dus Dat ah, was geen. Ah, ah ah ja ja ja ja. ja, ja, ja. En dan uh, tien op Tanner, lekker als mevrouw Jansen zei, hij miseren he, miseren na Tanner Wij Ja. Die miseren, he, donner, he. Ja. We hebben miseren achter achter Tanner. Dat is dat tien op Tanner in dat heet. Ja. ja ja. Maar je kon ook tien op Tanner zitten hè. He. dan doet niks kunnen trekken. Daar staat tien op Tanner. Als je daar binnenkomt, dan is het niet museum. He. Ah ja ja, een museum. Ja, die hebben dat tien op dan Ja, niet passend, niet bij elkaar passend. Niet passend, ja. ja, ja, ja. En alle dagen kermis, alle dagen vlees op tafel. Aha. En nu hebben we geen beste kleren meer, hè. Niet, oh, Je draagt alles altijd af, hè. Ah, dus het is alle dagen kermis, Alle dagen kermis. Ja. Ja, ja. Het goed en wat dat mevrouw Jansen zei van uh, kramiksken. En wel met de manda, ze hadden altijd dat ze het onze vader moest lezen. Geef ons een ons dagelijks brood. En het zondag een kramiksken, er altijd achter. <hijen> oh, ja. oh, dat was ook geen lekkere. Zeg. Bij uh, avond was het zondag iets zondagse meer. Het mocht niet mee he, meerbaar zijn. Ja. ja. Je had het goed dat ze in Bambix zeggen, hè. alle dagen kermis en zondag is een klakramiksken. Een klakramiksken. Nu, nee, vroeg vroeg ook een kramiksken. Ah, ja. Dus het was geen of vroeg toch ook mij. En dan bescheten, de, bes, de bescheten bal lopen. Ja. Met zijn schijt e tussen zijn bieren. Hij trekt verder met zijn schijt e tussen zijn bieren. Ja. Hij weet dat misdaanheid. Ah, hij die het miskotert. Hij die het mispeutert. En dan is hij bescheiden. Ja, ja, ja, ja, ja. Oh, ja, ja, ja. Hij weet dat niet op zijn kerfstokheid. Aha. Nee, hij weet het op zijn geweten, op ja. zijn kerfstok. Ja. En vandaan bescheten lemmen, dan gaat dat van even goed. Nee. Nee, nee. Daar niet, zo, maar, dat hebben we het niet gehoord, nee. Nee he? Maar nee. wel bescheiden lopen. Ja, hè? In de zin dat.. Dat dus... niet op zijn kerststok heet. Ja, ja, ja weet wat, dat dat dat misdaanheid. Ja, ja, en dat zie je dus. Eh, Lekker als een hond, he, dat is krik, heet, dat hem van de stok gaat krijgen. Dan trekt ook ze eens tussen zijn bieren, hè? Ja, ja. En ja. dat wordt zo op de op de minzoek Zie hè? ik je.. Dat, uh, dat misdaanheid. Ja. En dan een pekeltief, een zieveren, een komt een prits. Ja. Dan is niet goed, wat ze wil altijd de, de, de vla de fla trine wat dus, Ja, een fla, een fla. Een vla -trine. Ja. Een fla prits Maar ze heeft geen andere bepaalde kenmerken dan dat ze daar fla zijn, dat ze daar zijn. Dat is een pekeltief. Ja, ja. En dan als we smaken dat je daar gusten niet van krijgen. Zijn niet van hè? Hij krijgt er zijn stink niet van. Ja. Ja. En altijd met meer willen. Als ze er hem een boeltje in eten, een ja. brood met fretten. Ja. En een uitklinkende kus een smoster hè. Is dat een smoes Dat is een serieuze smosterbijs. Een Net verre met klinkeren. Ja. ja. Een smoes Ja, ja, ja. Zie. Zie, ah. en ik wil ik keer met de best ophouden vandaag. <laughs> dat is nou vriendelijk van haar Paula. Voilà, ik ben ook een beetje mijn schoen ingoed. Ja, ja, goed weten, goed weten. Ja, vreugde, vreugde, vreugde. Vreugde. Nee, ja. bedankt Paula. Dag. Hallo. Ja, het is allemaal zin Dag meneer allemaal. Ja, in mijn verband met die pekeltje, maar dat zeggen ze bij ons toch iets zelden, mm. een andere betekenis voor ons. In welke dat iemand zin? iemand die te nauwkeurig is. Ja, um, ja, ja, ja, ja, ja. Iemand die, allez, een vitter. Ja, ja. Dat is, het moet allemaal juist zijn, hè. Juist, ja. Dat is uh, meer een pegelteef. Dat Frank doet het wel. Oei, dat is ook... ook, ook zoiets. Ja, ja, ja, ja, dus eigenlijk ook wel gierig. Ja, dat is ja, meer. Meer, meer gierig. gierig. Dat, uh, op alles zitten met allemaal juist en nauwkeurig ja. zo. En, uh, ja, ja, ja, En ja. dan noemen ze bij ons ook een pegelteef. Ja, bij ons ook. Voilà. Ja. Maar <laughs> niemand dat plezant is, dan spreken ze niet van een pegelteef. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Oei, oei. Het is gierig aan ze anders ja, Dat is juist. Voilà. Kinderen gaan ook de tetes pap? Nee, lekker. Kinderen niet. Ik doe het niet van goed. Nee. En zo iets dat ge, uh, uh, eet dat de zacht en vettig is van een saus, zo'n uh, yes. smeug zeggen ze in het Nederlands. ja, smug, ja maar. Hoe zal ze dat uh, noemen? Dat kan ik ook niet. Nee, en, en dan een bescheiden lemmerkinde zegt, maar hij doet het niet. Een bescheiden lemmer heb ik ook al gehoord, maar ik weet niet dat ze dat mee willen nemen. <lacht> ja, wel iemand dat zo zijn en in zich gaat trekken. Iemand dat mispuitent en dat, uh, dat we weet ja, dat, dat zo, misdaanheid. Ja, dat weet misschien dat wel juist iemand dat, dat met zijn in zijn been afdrukt. Ja, uh, af, afdrupt, dat ja, dus. ja. En weet dat niet is, just, maar, uh, ja. Dat kinderen kinderen niet? Nee, dat kan niet. Ja, <laughs> nee, dat is goed. Voilà. Bedankt meneer Dallemans. Tot genoegen he. Hallo. Hallo, ja, hallo. Dag Maurice. Goeiedag dag Lozen. Alle dagen kermis. We zeggen ze in Astorgenie. In as, dagen kermis en zondag in de wijk. Ah, oh, dat is zeker dat he. En zondag in de wijk. Alle dagen kermis en zondag in de wijk. En de mee bedoelen ze? En dan ben je, ja, natuurlijk, ja, is alle da We Vroeger waren dus, moesten de mensen dus hard werken, dus maar nou, dus, uh, het is alle dagen, 4 je ja. kunt alle dagen gaan. Je kunt alle dagen gaan dansen als je wilt. Ja wil. ja, alle dagen kan ik. Even. Alle dagen, alle dagen kunnen gaan dansen als ja. je wilt, zogezegd. Maar eh, uh, ja, vroeger was het maar enige kermis op een gegeven jaar en dan. Ja, in was twee keer, maar iets wat er in, ja, in twee keer. Twee Ook twee. twee keer, ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. ja. Met, met, met, met de Klaan en de Grote Kermis. Ah, de Klaan en de Grote? Ja, de kleine en Kermis, dat was dus met de zondag na de Sacramentsdag, ja. Ja. Want het is vandaag in mazel dus, Singsen, uh, dus de dus, uh, koningszitting dus van de Gilderen. Ah, het is koningssitting. koningszitting. Ja, maar vroeger jaren dus was dat de zondag na Singsen. En daar is het ja, en naast is op Singsen, ja, maar dat komt dus omdat de maandag dus, was eigenlijk de meest bijzondere dag, dus dat, dat het meest gefeest werd, hè. Ja. En naast is natuurlijk de maandag, de tweede Sinksen dag, dus een vrouw en dag, hè. Ja. En anders dus, moesten de minstens de week kon je pakken, hè. Ja, ja. En daarom hebben ze dat verlicht. En de sacramentsprocessen gaan toch niet meer uit, want volgende donderdag is dat sacramentsdag, hè. Ja. En dan moest dus de koning dus, die moest dus naast het sacrament lopen, hè. Dus dan is er iets te zien in Mazel van Noon? Ja, Noon is het schiet, denk Aha, op de Dries. Om Dries, om 2,5 ja. Komt daar nogal wat volk op af, Maurice, Ja, ja, ja, oh ja, dus, dat is daar redelijk goed bezet, hè, Ja, ja. Dus uh, alle dagen kermis en zondag in de wijk. In de wijk, ja. Ja. En dan dus met Sinksen, had dus vroeger, ja, ja, dus sinkse water. Wat is sinkse water? Ah wel, dus dat wordt er in de kerk, er werd dus met werd dus het water gewijd, en met sinkse werd er ook opnieuw het water gewijd. Ja. Maar dat hebben we meegedaan. Ja, dat is juist, dat, dat is een, ons inderdaad meegegeven. Ja. Een tweede wijding op Zinkse. Een tweede wijding op Zinkse, ja. En dat was het Zinkse water. Dat was Zinkse water, maar Posse water, dat was, dat was veel strapper, hè. Ja, <laughs> ja, dat was Posse water, dat was veel strapper, hè. ja en om het Singsen, en op het Wierensinksten dag, was het in Ekelgem ook begangen. Oh ja. Ja, ook, ook vikornelis, hè. Zie ik als Rajans? Ja, ja, maar in Ekelgem, ja. We ze uit de voet naar Ekelgem als kinderen dus naar de mis zoeken te beetje. Zou dat nog bestaan in Ekelgem? Ik veronderstel wel, ja. Oh. En dan hadden we nog dus.. Uh, dus, dus, dus, zo, zo, het smokt hem zo dan nog. dat is zo goed, dus dat smokt er nog. Het smokt er nog, ja natuurlijk. Dat zeggen ze wel. Het smokt er nog. Het smokt er nog. Ja. En van dat gemak geeft Jan gemak koeken. Ja. En van dat gemak zeggen ze dat, dat, dat dan niet. Hoe zeg je dat? Uh, gemak dat en dan de werkwoord. Gemak is niet te betalen, dat weet ik. Ja. Gemak is niet is te niet betalen. betalen. En je kunt op een gemak zetten, hè. Ja. En op gemak doen Op gemak aan. Ja, en dat is, pap, ik veronderstel dus dat dat is dus hetgeen dat Paula zei dus dat dat gedestelde patatjes zijn voor ja. de kinderen in een melksaus, he. Ja. Maar dat maar was de melk, dus dat was bij de kinderen niet gebruikt, hè. Niet, Nee, nee, nee, nee, dat was niet goed voor je omhoog ah, ja. Dat was niet genoeg niet goed voor maar we zijn dat bescheiden aan die is dus gezegd, gezicht. Dus, het is in de uh, betekenis dat je ook kent, Marisja. Ja ja ja, ja, ja, ja, bescheten lopen. Ja, ja, hij heeft dat bescheden, hij is niet gerust hè. Ja. Hij is niet gerust, dus ja. hij uh, heeft dat bescheiden, dus uh, hij liep dat bescheten. En ja, in het besef dat hij wat misputen deed? Ik besef dat hij iets bespeuters heeft, op zowel dat hij uh, in achtpak heeft dus dat er iets dus zo uh, ernstig zou kunnen voorvallen. Ja, ja, ja, dat hij ja, ja. een voorgevoel heeft tussen ja. dus zich dat ik mis kan gaan. gaan hè, dus, uh, ja. Hij is me er ook ja En we smikkelen, dat is eten, hè. Voor is dat eten. Ja, goed kunnen eten. Dat nou kan er al smikkelen zijn. Ja. Goed kun eten. Ja. En Ermen verleden verleidt dus nog over dat kuulkapper cool cool ja, he. Ja, cool kuulkapper, ja. Ja, maar dat heet ook kuulkoek cool he. Cool cook, ah, ja dat kan men ja, dat is kuurkoek. Ah, cool cool cool. cool. ja, ja, dat is prol, ah, uh, cool, uh, cool, cool. ja. ja, niks maar waard. De, maar een kuurkapper, cool dat is geen plezant, dat is maar. Oh ja, ik vind het tegenaardig dat Polen dan dat plezant dat ik noemt. Nee, nee, een kuurkapper is geen plezant. Want ik vind, het ik vind het een kulkapper, zeg Wat vind je een leer. Ja? Nee, is zo, toch zeker dus geen plezant is, hè. Nou, ongunstig, hè, Marie. Daar Dat gaat sporen, dat is de plezant, hè. Ja, ja. ja maar dat kulkapper niet. niet. zo. dacht hij niet. ook van niet. Ja, over de trappen maken, ja dat is natuurlijk... Ja, dan. dat is een speciaal zaadronne, jong. Ja, dat weten we niet, dat, dat weten we de niet. De pingelplank moet zo'n, uh, ja, vermoedelijk een... Ja, een, een limo ik geloof, de limo veronderstel ik dat het een plinkplaat is. Dat toch? zal dus een boom zijn, ja? Nee, ja. Ja. En ja, de, de mars, dat natuurlijk ja. de trap zelf, en ja. de -mars dus dat is dus degene ja, dat de mars moet moet ja. ondersteunen. Ja. Dat, dat, ja, dat weten we wel, maar dat slijper en dat pinnenplank dat zo, dat... Niet. Nee, nee, nee, <laughs> dat is een moeilijkje moet naar Luster. Dat is een smalere jong ding, ik kan achter veel zoeken, maar... Ja. Dat weet ik toch niet. Goed Maries. Goed zo. Bedankt Jan. nog een goede zondag. Hallo. Goedendag Luide. Dag Dolf. Van dat dingen, de jongen, de uh, tien op tander, hè. Ja. Dat is een uh, ding dat ze uh, zeiden, dat ze gezegd hebben, Tien is nog niet de tijd of het anders staat er vijf. Ja, ja. Van misere gezeid. Ja, dat is ja. van miserige zijde hè. Maar dan kan 10 oktober op in een aai staan ook hè? ja het. Uh, Dat we gemakkelijk gezegd, dan moet je met je academie binnen gaan, want dat staat tien op de tanden, dat kompen gemakkelijker gemakkelijk hier ton vijf. Ja, ja, met de kinderen wegblijven. Ja, ja. dat is een bijdrage gedaan met je kinderen wegblijven, want dat staat niet op tanden. Dat kunnen niks gaan doen met kleine kinderen enzo. Dan uh, van de slijmerig daar ja Of uh, uh, uh, ik heb het niet goed gehoord ja. maar dat je ervan zei het Ah wel, uh, we noemde vroegen dat lijmerig was, een vloeistof of pie ja, ja. bijvoorbeeld? We zeggen dat het eigenlijk ledderig he Ledderig? Ledderig, ja. Ja. Dat is nogal ledderig, dat. Ja. Dat is zo uh, het geen... Ja, vroeger moeders mochten dikkes nog een keer pillen zagen, ja. wat met vroeger erover nou, ja, ja, nog gehad. En als ze dat dan zo wat er zijn en wat doelen ja. en alles in de, dat was ook zo vanuit de leddrechtige kant zo. He, ja, dat is juist, ja. ja. Dat, dat leven zo een beetje, maar dat is de tegen leddrecht. Ja. Dan gaan we niet bescheiden zijn. Ja. ja jong, dat is volgens mij een joh. Ja? Ja, Dan zie je dat is bij je aft. Ja. En eh, dan, dat zo gezegd, met pakananas er niks bezig zit als met geen dat wat mee bezig is hè ja. dat is van niet bescheiden zijn hè zie dat, dan is mijn verzameling gewoon al nou iets zeggen van postzegels of van ja. vogels, of naar ja. posten ja. ja. en dat daar zo van bescheiden zijn hè, dat een dat een anders, er niks meer mee doet ja totaal ingenomen zijn ja totaal ingenomen zijn van van dat nobbi dat net zo ja. hè? Dat, dat is het dat is van niet volledig van bescheiden zijn ja ah van de trap ja, ja, we, ja, dat weet ik ook iets van, maar of dat ik er alles van weet, dat weet ik niet. Nee. Maar ja, dat kan al iets zeggen. Je ja. hebt daar eerst gezegd van de lemo hè? Ja. ja wel, aan een trap heer twee. He? als een trap tegen een muur staat. Ja. de muur lemo en he, he, de kant, de de kant, de zichtbare kant hè. Uh, als de kant van de muur is niet zichtbaar, dan mag er aan een stalen best in zijn, dan mag er aan een weer zijn. Dat is toch de kant van de muur, dat zie je dan niet, zeggen ze. ja. Maar de zichtbare kant aan mijn schoenen zijn binnen- en buitenkant. Hè. Ja. Dat is uh, gezegd de Le dat is waaruit de marsen in verwerk staan. Hè. De treden, dat moet je dan zeggen. Hè. Ja. ja. En uh, dat is links en rechts. Ja. En dan, dat, zijn dus de, dat zijn dus toch de boemen, hè? Dus op zaal Ja Ja, ja, ja, ja, ja dat is de limo hè loren? Dat is de limo. Dat is de limo. je naar rechts naar boven gaat, hè? Ja. De, lange, de lange kant, de lengte van de trap, Ja. En bij dat optreden, dat zijn de marsen. Ja. En hetgeen dat van achter staat, dat is de countermarsen. En ja. naar rechts omhoog staat, en dan nou, nou zie je de meeste trappen, als nou een van de filekjes allemaal binnen, dat is van tien, dagen allemaal een open trap, daar staat geen countermarsen binnen. Dat is juist. Aan trap ziet los Dat is juist de, nee, ja. de mars alleen maar. Hè? Ja. Maar welke klappen gevraagd we naar een kontermars, hè? Ja, ja. als je dat af van achter, recht omhoog staan ja, hè? Wat je mee aan tien kunt tegensturen? Ja, maar ja, tien <kwijnt> tegenstampen ja. ja. Natuurlijk, die countermars wordt op z'n ingewerkt in de limo als wijskant, dat hij erin schuift. Ja. En boven is daar een uur in in ja. de mars ja. van de volgende. Ja. En via en kontermars leidt er naar Listel. Lister. Nee. Lister. Listel? Listel, ja. Daar rijden de deur ook wat de deur tegen Ah, ja. Ja, ja, ja, ja. ja daar rijden een trap ook. Daar, daar is dagen van vanachter, van bovenkant, de kontermars tegen vastgemocht, hè. Ja, ja, ik zie wat je bedoelt, ja. Je, je, je, je ziet wat je Ja, ja, ja, weg. En de kontermars van boven, want uh, je tikkes op een trap als je erop hebt, dat daar hè. Ja. Ah, wel. De kontermars van boven, de, waar dat ze achter de Listel en in de volgende mars, ja, ja. Werd het laan met rondgeschuift. Oh, dat je ja. het kopkant niet als ze zoet in het nauw draagt. Ja. Daarmee kan ze niet kraken. En dan, nog ten achterkant, van de kontermars, werd er een stoeter gezet. De stoeter? Ja. ja. Dan, dan draagt vanop de onderste mars, stoet dan tegen. De mars overop. Ja, ja. dat, is dat, dat als je, dat mee opterren, je de mede optert, dan draagt dan nog dat als De mars kan niet, de volgende mars kan niet bezeren. Ja. Dan kan dat niet kraken. Juist, ja. Ja, ja, ja, ja, ik zie het. Ik zie het gebeuren. Dan waarvan ze mijn voetje vertrekken, het eerste stuk dat je tegenkomt, in je naar buiten te gaan, ja. dat is de Lemo, uh, dat is de dingen hè, dat de kolom, hè? De van de trap, hè? De kolom. Ja. Ja, dat kan van tijd een vierkantige blok zijn, een vierkantig stuk ja. Dat kan van tijd hier als een lieve kop op staan Just, Dat kan niet een zendige schilderijde Een, top, zo een top op, ja, ja, maar, ja dat is dat, een kolom Dat daar is de kolom ja. En in de kolom, dan heb eh, je de ramp vastgemokt. waar gaat aan naar vast hoeft weer boven te gaan hè. Ja, de ramp, ja. ja En dan, in de ramp, ja? en in de, de zichtbare eh, limo dat opgaat naar boven daar zijn de balusters ja in vastgemakt ja dat, dat kunnen gedrode balusters zijn dat kunnen vierkante zijn ja, dat is te zien hè wat dat je metalagegaren ja. pakte ja dat zijn de balusters ja. en dan als je als je boven komt wat heb je daar nog van gevraagd hè? ja een slijper een slijper ah, dat is gewoonlijk boven hè als je boven komt dan dingen hè wat hij dan trap pakt hè ja. En nu is een trap. Ja. En dan hangt dat aan op een slijper. En uh, dan, zogezegd, dan is het een overloop, dan is het een stuk palier. Ja. Als, als aan een trap in twee stukken is. Hè. Ja. Dan is het een overloop. En dan is nog, uh, no, uh, nog een andere trap naar boven. Hè. Ja. Dat boven komt. Hè. Ja. Moest er nou nog iets eten? Aan een ja. pingelplank. Ja, wij, dat kan ik nog feitelijk niet zeggen, joh. Ja. Daar moet ik je naar nou echt naar doen, door. Ja, ja, ja. Ik kan me er vanuit maken. en eh. Uh... Ja. Kan wat insteer, dat ja, dan? natuurlijk. Dat is ook misschien die, die een trapmaker uit tegenover de ander. Dat kan een groot verschil zijn, hè ja. zeg Dolf een limo Trainant, wat is dat dan? Dat ik het niet in weet joh. Dat is je moet naar een echte vraag. Ja, dat is, moet naar een, dat een echte trainer. Uh, op kruiken hoe je mij vroeger het en een trapmaker ja, geleiden, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ik weet het, want die heb de dochter aan de lijn gehad. Ja, hij ja, zal daar misschien meer van, ja. hè? Maar van ja, dat, ik zeg het louden. Uh, bij ons was daar ook een scha, uh, maar een schaamlijke uh, uh, algemeen ja, zogezegd gezegd, hè? Ja. bijzonderste woorden bezig zijn ja, ja, ja, we met misschien ja, ja, de man ja. ook zo niet, he. Ja. Maar ik, ik klap van de woorden dat we wel daar. Allah, ja dat de Juist. jongen daar het meeste bezig, nee. Ja ja, het is van die mevrouw Willemsen. Uh, ja, ja. Dat ja, ja, hebben we geweten, daar is. De uh, hm. nee, ja, dat is uh, misschien een andere, ja dat, ja. dat een ander dan nog wel weet, dat Ja, wel. Voilà. Zeg jong, de pekelteef is dat voor jou ook zo'n gierige? Ja, daar ook. Ja, een pekeltreef, ja. ja dat, is, dat, dat is Dat is een gierige pinnen. Ja? ja. Maar ze zeggen het tegen. Van tijd een pekeltrein ook, ja. Ja, oh ja. Ja, ja. ja, ja. En, en van en dat de, de, de, de dingen daar zijn Van van daar of wat dat er wij. Ja. Van iemand hè? Ja. ja dan zijn klofkapper zijn hè, joh. Dan hebben een koppel bot, maar wel goed of een grote dingen zijn keelkappers, ja. kielkappers zijn hè? Ja. ja. keelkappers hè? Uh, dat is van tien eigen een dat uh, die is de beste blokken aan, doet dat als naast. Dat nou, moet je niet doen, dat is zijn steel. En die blokken kunnen van tijd tot vier maanden te groot zijn hè. Ja. En dat komt nog sluizen hè, en en hebben we gemakkelijk gezegd, dat zijn keurkappers zijn Ik zeg niet aan dat is, hè, maar dat is een ervan toch nog wel. Ah, ja. is het een paar grote botten Ja. Dolf, gaan nog uh, oude volks gebruiken van, uh, op, uh, op Pinkster of op Singsen? Ah, ik heb met de horen zeggen, toen de Singsen nog leiden. Ja, wat was er dan te doen? Ah, dat was de Internat Ja? Dat is nou nog hè Op de mette. Ja. Singsen en tweede Singsen. Maar vroeger, die mochten ze zondags niet spelen hé. Nee Nee, en dat was op katerwijn ook zo, dat was met post nog Dat is juist, ja. dat was dat verboden van muziek te maken, dat was als mondjes alleen maar hè Ja, ja. en mijn nou, was ook al klaar mannetje, ze hebben daarna allemaal veranderd hè Tuurlijk dat Ik heb met de school van zeggen van Singsen en tweede Singsen dacht je. Ja. En daar gingen ze gewoonlijk naar alle, gaan ze dan ook hè Yes. Gaan ze naar allebei en geen namer is dat zelf en ekel, gaan ze ja ze ook nog mee geweest? Ja, ja, ja, ja. Maar ik kan hem zeggen, dat was de iets van bij Nekelhoem, was hij iets van bijwijgen, maar ik kan hem meer zeggen van wat dat juist nee. was. Hè. Nee. Dat was ook iets van KDN of iets, maar ik kan hem niet meer zeggen, ze leurde. Juist. Dat zou ik hem nog maatillijker moeten vragen. Vrijdag dan ik hier. zal dat misschien niet verwijden. Goed, Jan. Voilà. Bedankt, Alf. Nog ja, een, een zondag, zonnige uh, zondag. Is alleen een beetje kind, een beetje een En die schreden dan altijd, tatjes pap in mijn pap in En dan stond op dat programma, als uitleg, vermeld, dat je spap dat dat gemokt werd van karnemelk, aardappelen in karnemelk. Dat is het. Dat is het. En ik heb mijn grootmoeder, want met dat te zien, te doen, dan heb ik erop gepast als ik kind was, dat mijn grootmoeder dat ook nog gemokt heeft met karnemelk en, en patat niet. Maar hoe dat procedeert, hoe dat, dat gemokt werd, dat kan ik ja. niet zeggen natuurlijk. Hè. Ja, ik, het... ja, ik herinner me dat het karnemelk was met... Uh, Nee, papa, daar is niet ingelopen. Dat is juist, is Maar wat dan nog erg Want melk zou, dat zou nee, wel gewoon melk tegen Dat dat Paula zei en Maurice. Ja. Inderdaad, gebruinde boter en daar ja. melk op. En, ja. uh, en, en uh, pijper en en en, ja. en en een beetje zaad en dat over de pataten of veel ja. mee, met prinsjesjesbouw juist dat, of met ajaan of mee, mee een beke, met een beetje een over of veel mee, met prinsjesjes en ja. dan uh, gekocht daaraanbouw inderdaad, goed eten, nee ja, maar ja, dat ja, is, was melkzaas, hè ja, maar inderdaad, Janine, dat get, ja, get get get spad, dat was in karnemelk uh, ja, ja, gekocht ja, ja, dat is ons inderdaad bevestigd maar ik heb uh -huh. het nooit meer goed dan moet dat lang klein zijn en dit, dat zal al wel patatjes zijn, maar het is inderdaad karnemelk. Mm -hmm. Boutermelk, noem maar dat. Hè. En hoe dat toneelstukje was, had, het had te maken met vind ik. Ja. En daar en was. Uh, en ja, daar had de hoofdrol. Hè, en en yeah, ja. in die, in die ja. uh, rolstoel dat altijd uh, bezig. En de zoonk altijd: Tatjes papen, mijn tatjes papen, mijn tatjes Want ik weet, onze kinderen waren daarbij <laughs> en die hebben in, de, in de hele tijd altijd nog gelopen. Ja. Tatjes <laughs> Een luidklinkende zoen, Janine, noemde je dat Een luidklinkende zoen, een protobijs hè? <laughs> dat noemde je ga... Een protobijs, of, <laughs> <laughs> ja, wel, neem dat een brussengomse bijs. Is dat een brussengomse? Ja, maar dat is omdat mijn vader met mijn de van Valijven niet goed, als een jong was, hij had kinders gemokt met één langs de kanten van Brusselgom. <laughs> en ik kreeg er van een bijs en dat was al zo'n klinker. Hè. En uh, de meningen waren dat dat een de Brusselgom ah. <laughs> zijn. Maar als kinderen klaar zijn, dan zeg de dikke snekje, alleen toe geen een plotte bijs. En dat is dan zo'n... Ja, weet ja. Zo ja, ja met ja. veel ja. <laughs> ja, Zeg Janine, een saus dat zo uh, zacht en vettig is. Ja. Wat als ze smeuig in het Nederlands noemen? Lijmig zeggen we wel. ja, Ja, de soep is zo wat lijmig. En als stikken geen dat dingen dat zou hoe heet dat, dolf Ja. Dat dat van als het werkelijk zo zo dingen is, hè, van dat alleh. Ja, letter, ja. Zo'n zo'n allemaal. Ja. Zo, de, maar dat is dan ieder in de betekenis van van vies, hij ja, van ja. vies van ja, ja. zo'n ledder allemaal. Dat is uh, iets dat geklomterd is ja. en eh uh, ja, ja, ja, ja. en, en, en meer is dus, zo, ja. ja. De, een echte ledder. Ja. Ja. Dat, uh, dat maar een luimig zo, want uh, als je nou zo ja, lekker als saloozoep, als je saloo soep, moet je ook zo'n launch zo. Beetje ja. Beetje luimig, ja, dat zo, klopt, ja. Ja. Vlaamig zeggen wel. Ja. ja ze Kijne gaat dat werkwoord, trammen hè? Trammen? Trammen? Traman. Ja. En deutrammen? Nee. Dat Deuter, zei dan ik. Deuteren, ja. Deuttern, deutere. ja. Deuteren. Deutere, deutere. deutere, ja, ja, Ook uh, dementeren hè Ja. Nu nee. nee, nee, oh, nee, nee, een dremelij is dat. Ah, ah. ah zijn een trammer, uh, dus ah. tramman. Trammen. Trammen, ja. Een oer zei nu nu een tremele is meer iets als zo'n ding een ja. Dat is dat niet. Nee, dan begin ik. En ik vind de rest niet goed. Zeker, maar juist goed ja, ja. dat er iemand reageert om op die tatjes ja. Omdat me dat daar gebleven is. Ja, ja, dat is en... heel juist. Ben ik ben content dat je dat bevestigt. Zeg dat je weten. Dat het wordt geweten dat zo'n geleerd wordt dat we eigenlijk niet bezig hè? Waar Maar wel zeggen ja. Ja. Conscience. conscience? Ja. Ja. Iet op, ja, well, yeah. op zijn consciense. Hebben. Mm Hij -hmm. niet op zijn consciense. Ja. Dat zou ik op mijn conscience niet willen. Ja. Ja. Zeg eens in als. Dat wil ik meest gezegd. Ja ja, ja. ja. Ja. Goed Janine. Ik een de antrap. En de trap. Ja. Is daar nog iets van, van de pingelplank? Nee, de ga van aan. kom. Chef? Ze zeggen van de mars en de contre marzen, hè? Ja. Dat is de Franse benaming. Tuurlijk. Dus de, de mars, dat is de aantreden. Ja. En de contre -mars, is de tegentreden. Aan en tegentreden. Aan en tegentreden. Zie? Of de optreden, ja, dat gaat ja, boven. Goed, dus ja, ja, ja, ja. De limon tegen de, de, de, de muren de, en de, de, de, de, de, de zichtbare, ja, dat zal dat ik Ja. En de ja. balusters. Ja. En dat slijper, zei dat dat niet? Nee, uh... ah, ik heb meer een slijper intact. Ah, ja, ja, ja. Well ja well, we hebben dat intact, ja. Maar het schijnt ja, dat dat... Ja, uh... intact in het Noordboem. We hebben een Vust, een Wolff of wat. Uh, ja. Gestem, maar ik ja. heb uh, een slijper intact. tak, maar, ja. maar een trap, dat weet ik niet. Niet, niet. En een pagina, een overloop, ja. Maar ja. dat pingelpang uh, vingerplank of zoiets. Nee. Dat zijn meer uh, volledige details van, van de stijl zullen hè. Dat zal wel, ja. Ja. Dat zijn... Denkens, Goed chef. Oké. Bedankt jong. En nog een goede zondag. Tot de volgende keer. Hallo. Ja, maak er nog even. Zeker, zeker. Hij wil tussen van de buitenmelkpap met de pataten. Ziet wat de man tegen zeggen? Pro. Pro. Pro, ja. En die pataten is in je ring, met de buitenmelk niet zo skiffen. En we een beetje bing. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar pro kun je haar niet. Ja, jawel. Prol en brebbel. Ja. Bredel, ah ja, Breddel, jawel ja, ja. ja bredel en, dat zijn ja. synoniemen voor en Prol. Ja. Ja, maar dat was toch wel meer met botermelk. botermelk met boter, ja. He, ja. Ja. We hebben met die dat is inderdaad, zo hebben we het ons ook opgegeven, karnemelk, dus botermelk ja. en aardappelen. Ja, ja, ja, ja die patat, je patatten erin ja. in, in uh, gedacht, ja, <laughs> Bedankt voor de bevestiging, Vijandse. Ja, ja, nog een mogelijk. fijne zondag. Ja, ja. U luisterde naar onze 466e aflevering aan de auto van Op Radio Viva. Bedankt voor het goede meewerken en het luisteren. En graag tot volgende zondag. Tot nog de wijk, zal u gaan zeggen.